2 Uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Vanuit de hele wereld stromen reacties binnen op de dood van Osama Bin Laden. De Al-Qaeda-leider werd vannacht bij zijn schuilplaats in Pakistan gedood door Amerikaanse commando's. Er zijn veel instemmende reacties, maar ook negatieve. Een woordvoerder van het Palestijns gezag zegt dat Bin Laden's dood goed is voor de vrede. Hamas daarentegen veroordeelt de actie en noemt Bin Laden een heilige strijder uit de Arabische wereld. Ook de Taliban in Pakistan hebben de liquidatie veroordeeld. Ze dreigen met aanvallen op het Amerikaanse en het Pakistanse leger. Ook de Pakistanse president Sardari en zijn regeringsleiders zijn bedreigd. Vanmorgen vroeg had het ministerie van Buitenlandse Zaken in de VS al gewaarschuwd voor eventuele vergeldingsacties. De Amerikaanse ambassade en alle consulaten in Pakistan zijn gesloten en elders ter wereld verkerende ambassades in de hoogste staat van paraatheid. Maar daarnaast is de Amerikaanse ambassadrice in Den Haag, hartog Levin, vooral trots op de mensen van de inlichtingendiensten die tien jaar lang hebben gezocht naar midladen. We think that the missions success is a testament to the American intelligence and counterterrorism professionals who have worked for 10 years for justice. And we believe that Osama bin Laden's death will make all people safer de Libische stad Misrata ligt nog steeds onder vuur van Gaddafi's troepen. De stad in het westen van Libië is de afgelopen dagen zwaar gebombardeerd. Nu zou de haven onder vuur liggen. Hulpgoederen van buitenaf zouden daardoor de stad mogelijk niet kunnen bereiken. De opstandelingen klagen over het gebrek aan steun van de NAVO. Het bondgenootschap heeft beloofd de inwoners van de stad te beschermen, maar doet te weinig, zegt een woordvoerder. Amsterdam krijgt een Rembrandt-pad. Het pad volgt de route die Rembrandt vaak liep van zijn huis in de Jodenbreestraat naar ouderkerk aan de Amstel. De komende jaren worden er tien beelden van Rembrandt langs de route geplaatst. Het eerste beeld wordt vandaag onthuld voor het Amstelhotel op het Professor Tulpplein. Halverwege het pad aan de Amstel staat al een beeld van Rembrandt. Het weer volop zon, maar met een stevige noordoostenwind... wordt het niet warmer dan 13 graden op de Wadden en 16 in Limburg. Ook morgen en woensdag droog en overwegend zonnig en het blijft fris. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht 6 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Alfred Dolder, 3. Na een aanrijding op de A32 Weerdum richting Heerenveen... tussen Gouw en Akrum 2 kilometer, de linkerrijshok is daar dicht. A50 Arnhem richting Os voor knopend 2 kilometer. Tussen Groningen en beide rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging loopt erop tot meer dan een uur. Goedemiddag, Nederlanders van u. Wij zijn de Nederlanden van u. Een gloednieuwe verzekeraar. Maar voordat we gaan beginnen hebben we iets heel belangrijks nodig. Uw mening.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 Mooi dat u luistert naar Dit is de dag. We gaan eerst naar het nieuws van de dag. This now is finally a closure to the families who have lost their loved ones. It's a closure for New York City. I think for many it's it's kind of a big sigh of relief. You know, it's uh nothing like I've ever felt before. Ja, de Amerikanen vieren de dood van Osama Bin Laden vannacht groot. Dit is een grote opluchting. En eindelijk kan het boek van de aanslagen in New York City op 9-11 dicht, zo luiden enkele reacties. Kortom, een gevoel van eindelijk gerechtigheid aan tafel. Tinka Veldhuis, onderzoeker van Instituut Klingendaal. Eindelijk gerechtigheid, mevrouw Veldhuis. Nou ja, het is natuurlijk een goed, uh, een goed teken dat hier uh, op dit moment maar Osama Bin Laden nu van toneel verdwenen is. En inderdaad, ja. Gerechtigheid. Het is denk ik een scenario dat, uh, nou ja, goed, um, gunstig is. Uh, je moet je ook voorstellen dat op het moment dat uh, Bin Laden was gearresteerd... dan waren er uh, nou ja, natuurlijk nog weer andere um, juridische dilemma's ontstaan. Ja. En inderdaad, ja, het is nu de vraag wat er, uh, wat er nu gaat gebeuren ja, en hoe het, uh, hoe het zich gaat ontwikkelen. En daar ga ik met u zo meteen uitvoerig over praten. In de studio ook André Rauwvoet, vertrekkend fractievoorzitter en partijleider van de ChristenUnie. Ook nog vicepremier in het vorige kabinet. Eindelijk gerechtigheid, meneer Rauwvoet? Ja, ik denk dat ik met heel veel mensen um, al heel lang hoop uh, dat Bin Laden ooit voor de rechter zou komen. En tegelijkertijd kan ik niet ontkennen, zeker ook als je die Amerikanen hoort, hè, die dat allemaal hebben meegemaakt. Maar ik denk dat het voor veel meer mensen in de wereld geldt. op het moment dat je weet uh, dat er een einde is gekomen aan zijn leven, gezien de misdaden. Ja. dat daar ook een enorme opluchting zit en een gevoel van, ja, dat heeft. Alles te maken met ook met gerechtigheid. Met gerechtigheid. En hoe we nu verder praten, straks verder over. Hans-Jap Melissen, hij is buitenlands correspondent voor de Wereldomroep. En een van de eigen buitenlandcommentatoren in de rubriek Wereldweek. Eindelijk gerechtigheid, Hans-Jap Ik zou vooral de willen leggen op eindelijk. Want ik vind dat het nogal lang geduurd heeft eigenlijk. Uh, bijna tien jaar. Ja, en dat ja, ook wat eerder gebeurd? gebeuren. Nou ja, dat is natuurlijk belachelijk lang geweest. En in het begin zijn de hele grote fouten gemaakt. En... Um... Ja, en wat betreft of het gerechtigheid is of niet... het hoort denk ik gewoon inderdaad bij het bedrijfsrisico van de firma Bin Laden. En uh, ja, dit heeft er altijd in gezeten. Dit heeft er altijd in gezeten. De Dichter bij de Dag is vandaag Hans Mirk. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken... Dat hoort u, die hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag, heeft u een opmerking... dan kunt u reageren via de mail. Dit is de dag, eo.nl of via Twitter. En dan moet u gebruik maken van hashtag Dit is de Dag. Maar we schakelen eerst naar Afghanistan over... voor reacties uit de regio. Aan de lijn hebben we Bette Damsa... voor de wereldroem en NRC. Bette, je bent op dit moment in Kabul. Ja, yeah. uh, Hoe reageren ja. de mensen in de straten van Kabul... op de dood van Bin Laden? Nou, ik moet je zeggen... dat de mensen in eerste instantie... heel wantrouwend reageren. Um, zij zeggen ook... er is hier tien jaar lang... is er een strijd gevoerd... vooral om het vinden van Osama Bin Laden... Daarbij hebben ze hele geavanceerde apparatuur, allemaal excessies in de lucht en noem het maar op. En het is nooit gelukt. En is dit dan nu wel waar? Of spelen de, uh, de Amerikanen nog steeds een spel met ons? Dat is een beetje wat ik hier in eerste instantie hoorde vanochtend. En betekent het feit dat hij uh, begraven is op zee of gedumpt uh, in zee... betekent dat feit dan extra uh, ko koor op de molen van de septici? Oh, absoluut. Ik bedoel, uh, één ding waar Afghanen hier nu op zitten te wachten, is een foto. En een foto waar ze ook nog vertrouwen in hebben. Uh, dus alles wat maar een beetje bewijsmateriaal uh, kan zijn voor de dood van Osama uh, ja, wordt hier heel erg om gevraagd. En dat heeft ook heel erg te maken met het effect van de dood van hem. Want nu, zeker met het begraven in de zee, is, nou, mensen uit Oeruzgan of Kandahar hebben geen idee wat dat is. Dus um, ja, die, die trekken zich terug en er is ongelooflijk veel discussie en, en geroddel over wat er nou eigenlijk aan de hand is. Dus als Amerika een goede daad zou doen voor de eigen PR, dan zouden ze vandaag met beelden moeten komen. Oh, direct. Ja. ja. Hm. En, en mensen die het wel geloven Andries, die heb ik ook gesproken. Die, die hebben opraam vanochtend gehoord op de televisie. Daar is ook wel blijdschap te herkennen. Ik bedoel, ja. die mensen zien ook Osama Bin Laden als de man die de Amerikanen hier naartoe heeft getrokken. En die, het, die eigenlijk achter de het, aanslagen van 11 september zit en achter dus de oorlog, die elke dag nog mensenlevens kost hier. Ja. Nu kan het zo zijn dat die Afghanen natuurlijk zeggen van ja, het, het werd eindelijk eens tijd, als het al zo zou zijn geweest. En het is natuurlijk in Pakistan gebeurd, ja. maar Amerika heeft natuurlijk de afgelopen tien jaar ook weinig medewerking... van de Afghanen zelf gehad... om Osama bin Laden op te sporen. Ja, zeker. Dat is ook waar. Um, de Afghanen... Um, zullen het niet altijd met je eens, zijn... hierover. Um, de, eigenlijk zitten we in een tijd waarbij het wantrouwen... zo groot is tussen de beide partijen. Uh, zij vinden dat... Amerikanen die hier zijn binnengevallen... alleen maar de warlords hebben gesteund. Hm. Uh, daar nooit uh, kritiek op hebben geuit. Waardoor er op dit moment eigenlijk geen overheid is, maar alleen maar rijke mannen... die betrokken zijn bij corruptie en drugs. Dat is de staat van het land. En daar wordt Amerika op aangezien. Dus um, dat is een beetje hoe ze hier reageren. En dan is eigenlijk de reactie van... hoezo moeten wij medewerking verlenen? Aan wie? Wat is hun agenda eigenlijk? Ja, nou, nog even op die agenda doorgaand. Uh, wat heeft deze dood van Osama Bin Laden? Wij gaan er maar even vanuit dat die dood is trouwens. Wat heeft dat voor gevolgen voor de strijd tegen terrorisme in Afghanistan? Ja, nou, wat ze hier zeggen is dat, uh, dat ze niet direct denken dat het rustiger wordt. Um, uh, ze verwijten ook Pakistan, zeker omdat hij in een, in een leuke stad in, in Pakistan is gevonden, waar toeristen de bergen op nemen om het mooie uitzicht. Dat verbaast ze enorm. Uh, dat dat uh, bevestigt ook het idee dat Pakistanen, zeg maar, hier, via allerlei groepen, onder andere al Qaeda, maar ook gelinkt aan... ...Hakani of andere leiders uh, die hier het verzet vormen, dat ze dat steunen. Ik was in Kandaar vorige week bij dorpen die volledig verwoest zijn. En daar heb ik gesproken door Amerikanen over, dus omdat ze daar het gevecht niet konden vinden. En de, de vijand was dan niet alleen de Kandahari Taliban, maar ook heel veel Pakistanen. Ja. Dus ja, dat is hier de, de strijd die hier doorgaat tussen, de, ja, tussen Afghanistan en buurland Pakistan, waar heel weinig vertrouwen in is. Ja, het blijft een explosief mengsel daar in die buurt. Betterdam, hartelijk dank voor jouw laatste commentaar vanuit Kabul. Tinka Veldhuis van uh, instituut Klingendaal. Ja, Bin Laden is nu dood. Uh, staat er een nummer twee eigenlijk op de lijst? Ja, het is een beetje de vraag wat er nu gaat gebeuren. Het, kijk, het feit dat uh, Osama Bin Laden nu dood is... dat wil uh, absoluut niet zeggen dat Al-Qaeda nu uh, volledig uh, nou ja, van het toneel verdwijnt. Um, ja, of er nu op dit moment een nieuwe leider op zal staan, dat is, uh, dat is een, een beetje de vraag. Maar ik kan mij wel voorstellen dat er in verschillende... Uh, lokale, regionale vertakkingen... dat daar ja. uh, goed, uh, uh, toch nog steeds wel uh, motivatie en inspiratie is... om aanslagen tegen het Westen uh, voor te breiden uh, en te plegen. Ja, want er werd natuurlijk al gezegd... ja, hij was natuurlijk wel een, een boegbeeld... maar hij had al lang niet meer de effectieve leiding... omdat het helemaal niet meer kon, omdat hij opgejaagd werd. En Al-Qaeda is, is een netwerkorganisatie zonder die, die hiërarchische structuur. Precies, ja, kijk. Um, Osama Bin Laden heeft natuurlijk uh, tien jaar lang uh, zich verborgen moeten houden... En daardoor is zijn bewegingsruimte is wel bijzonder ingeperkt geweest. En ja, dat maakt het natuurlijk erg lastig om een terroristische organisatie aan te sturen. En ik denk dat wat er de afgelopen jaren is gebeurd... is dat ja, Al-Qaeda zich in feite ontwikkeld van iets... dat inderdaad, inderdaad in eerste instantie een hiërarchische organisatie was. Um, of min of meer in ieder geval in de tijd van 9-11. Uh, en daarna is er natuurlijk uh, vreselijk veel jacht op hen gemaakt... waardoor die organisatie zich eigenlijk nou, heeft ontwikkeld tot een... Ja, je zou het bijna een netwerk van uh, kleine netwerkjes kunnen noemen... Ja. He, je ziet dat, dat er op een gegeven moment ook uh, nou ja, goed, in de Arabische peninsula en in de Maghreb... dat er, uh, ho, vertak... ho, ho, ho, peninsula en Maghreb. Dat, ja, zeg maar, in, in, ja. dat, er, dat er in het gebied van Saoedi-Arabië en ja. Jemen en, en Noord-Afrika... dat daar vertakkingen van Al-Qaeda uh, opstaan. En die blijven nog steeds de strijd tegen, uh, tegen het westen voeren... En wat nu interessant is, is om te zien of daar, nou ja, goed een. een uh, hoe, hoe dat zich gaan, gaat ontwikkelen. Ja. Maar dus betekent dat eigenlijk dat deze dood uh, door de Amerikanen heel sterk symbolisch is? Zowel voor Amerika zo van we hebben hem. Als ook voor, voor de Taliban, we zijn onze leider kwijt... maar hij was al lang niet meer onze, onze eff effectieve leider... maar alleen een soort symbolische leider. Ik denk inderdaad dat het effectief gezien uh, niet zo heel veel uitmaakt... dat hij nu uh, uh, om het leven is gekomen. Het is inderdaad een, het is een symbolische overwinning. En het is natuurlijk ook een morele klap aan... Uh, nou ja, goed, aan uh, alle extremistische groeperingen die er nog zijn. Die zijn hun... Uh, hun leiderfiguur nu, nu kwijt. Nou ja, aan de andere kant uh, ja, ja, was hij al inderdaad al niet meer echt een, uh, een, een, een, niet meer echt een sturende, sturende factor. En wat interessant is aan Al-Qaeda, het is natuurlijk een internationale organisatie. En het, die organisatie biedt met name een verhaal. Het biedt een een, een soort ideologisch perspectief wat door verschillende groeperingen uh, in verschillende regio's uh, kan, worden, kan worden opgepakt. En uh, nou ja, goed, kan worden gebruikt om, om, om aanslagen uh, te plegen. Dus er is ook in feite niet echt een, organi een hiërarchische organisatie nodig om nog steeds uh, een dreiging vanuit Al-Qaeda te laten uitgaan. En dat is... Uh, ik denk dat dat uh, met name ook wel iets is om in het oog te houden. De dreiging van, van de terroristische dreiging zal hiermee absoluut niet, uh, niet, niet wegnemen. Het is, een, het is een symbolische klap. En inderdaad, ja, er wordt natuurlijk een morele, een morele tik uitgedeeld ook op dit moment. Ik geef naar Hans-Jaap Melissen in de studio, uh, Midden-Oosten correspondent. Hoe verandert de situatie in het Midden-Oosten nu? Niet zoveel, denk ik. Nee. Niet? Nee. nee. Ja, ja. Ja, dit is mooi nieuws voor de Amerikanen. Ja. Komt voor Symbolisch me. dus, vooral. Hè? Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Maar de, de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten zullen niet verschuiven? Ik denk dat de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten... vooral verschuiven door, door de Arabische lente. Ja. En Afghanistan-Pakistan? Want die Afghanen zijn natuurlijk boos... dat, dat, uh, al, dat Osama bin Laden in een filowijk... in de buurt van de hoofdstad in Pakistan... Maar daar valt natuurlijk Nota wel tabene. een uitleggen uit te leggen... Ja. straks door de Pakistanen ook vooral... Uh, hoe dat heeft kunnen gebeuren. Dat hij daar in huis zat, wel met een beschermd balkon begrepen... met een soort extra hoge muur op het balkon... dat hij ja. dus wel buiten kon zitten, maar niet zichtbaar vanaf de heuvel. Hij heeft ook wel in het zonnetje gezeten daar ja, gewoon in Ja, dus dat heeft hij ook kunnen doen. Dus. Maar uh, ja, dat is natuurlijk wel heel erg opvallend. en, en, en We weten allemaal al heel lang dat de, de, de veiligheidsdiensten van Pakistan... dat die uh, uh, met, de, met de Taliban heulen... en dat ja. sommige facties daarbinnen dat niet doen... of zeggen dat ze dat niet doen... Ja, je weet nooit wat er gebeurt als ze daar de zon ondergaat en wat ze dan weer s'nachts doen. Dus ja. Tinker Veldhuis, uh, Obama heeft uh, in de redenvoering... Uh, rond de dood van Osama Bin Laden opnieuw zijn handen uitgestoken. Naar landen in het Midden-Oosten. Wij zijn er niet te om tegen de islam te vechten. Wij zijn er alleen maar om tegen terroristen te vechten. Is dat op dit moment de juiste houding van Obama? Ja, ik denk dat uh, dat, dat uh, verstandig is, inderdaad. Om, uh, om, uh, om duidelijk te maken dat, dit, uh, nou ja, dat er gewoon een, een positieve relatie naar, uh, zeg maar, met moslims uh, moet blijven bestaan. En dat. Ja, het is ook een beetje de vraag natuurlijk hoe het hier in het, uh, ook in het westen onder, uh, onder moslims wordt, uh, wordt bekeken. Hè? Dus hoe die daar, uh, daar tegen aankijken. Mm -hmm. Tegen de dood van Osama Bin Laden. Maar ook tegen de reactie van, vanuit, uh, het, het, uh, vanuit Amerika daarop. Ja, Maar Amerika heeft denk ik wat ingetogen gereageerd. Ik bedoel niet de bevolking, maar uh, de officiële uh, spokesmen die waren redelijk ingetogen om geen olie op het vuur in het Midden-Oosten te gooien. Ja, nou, ik denk dat dat, een, uh, dat, dat, dat al verstandig is. En dat de manier waarop hierop wordt gereageerd... kijk, als er heel veel uh, stampij uh, wordt gemaakt... en als er echt inderdaad een soort victoriedans uh, <lacht> wordt gevoerd... Nou, ik, ik, ik kan mij voorstellen dat dat inderdaad ook alweer olie op het vuur uh, kan gooien. En ik ja. denk dat het verstandig is om, uh, nou ja, goed, de toon uh, enigszins te matigen. We ja, worden uh, net Betterdam uit, uh, uit Kabul. Die, die mensen staan er als het om te springen om informatie te hebben over... Ja, echt de echte dood van Osama. Hans-Jaap er? Ja, Hans -Jaap ja nee, ik, ik, ik kom ook veel in Afghanistan trouwens. Maar uh, de, in, in die kringen, noem ik maar even, en uh, noem ik ook de Arabische wereld... maar even één lijn van kringen, daar, daar, daar struikel je altijd over complottheorieën. En ze kennen de Elvis Presley denk ik niet... maar anders zal hij ongetwijfeld daar ook nog leven en, en wekelijks optreden. Dus ja, het is wel belangrijk dat ze daar beelden van krijgen... dat uh, dat, ja, dat, ja, dat inderdaad Osama bin Laden is... Maar ik denk dat die beelden wel gaan komen. Ik denk dat ook daar de Amerikanen rekening mee hebben gehouden. Tinker Even doseren over Veldhuis, ze moeten vandaag wel komen? Ja, ik denk dat, dat, ik denk dat het dat wel verstandig is dat er inderdaad op korte termijn wel nou ja, een bewijs komt dat het... Uh... Ja. Dat het gaat om de man om wie ze uh, zeggen dat het gaat. Dan ja. Ja, krijgen we al die Elvis Presley-liefhebbers al ja. 40 ja. jaar weer. Ja, je wilt dat natuurlijk ook gewoon voortijdig uh, in de kiem smoren voordat het de uh, kans op leven krijgt. Ja. Uh, Nederland, West-Europa. Uh, vanmorgen is er al gezegd: nou, uh, het risico voor Nederland is op dit moment niet groter. De dreiging blijft laag. Uh, hoe moet Nederland de komende dagen reageren? Nou, ik, denk, uh, ik denk dat het in Nederland ook inderdaad wel wat meevalt... en dat er geen overtrokken uh, reactie uh, moet worden gegeven. Volgens mij uh, is het... kijk, is het, In Nederland en in het Westen is het vaak zo... dat radicalisering onder, onder moslims toch vaak ook sociale redenen heeft... Misschien wel meer nog dan ideologische redenen. Kijk, en wat je, inderdaad de rol van Osama Bin Laden was symbolisch. En het is dan de vraag in hoeverre nou ja, jongeren of, of uh, moslims die zich met hem identificeren dat nog steeds doen. En of zij, uh, nou ja, in hoeverre ze zich daar nog met hem echt zien als een leider. En dan kan het aan de ene kant, zou dat kunnen leiden tot, uh, ja, tot frustratie en tot een soort roep om vergelding. Maar aan de andere kant, ik denk eigenlijk dat dat allemaal reuze meevalt... en dat het in het Westen, ja, dat de meeste mensen zich hier... en de meeste moslims zich hier toch eigenlijk helemaal niet... met Osama bin Laden identificeren, verre van dat... Ja, zegt Hans-Jap Melissen, die zegt dat niet, maar die knikt heel hevig ja. Ja, nee, precies. Oké, okay, dan wordt natuurlijk door sommige politieke partijen, of misschien door één bepaalde politieke partij, altijd, uh, na, na, uh, wordt gebruikt alsof er hier helemaal vol zit met hele enge moslims, die uh, een kopie van Osama Bin Laden zouden willen worden, maar dat is natuurlijk niet zo. En uit onderzoek blijkt ook dat dat natuurlijk heel zwaar is afgenomen in al die jaren, de afgelopen tien jaar. Mevrouw Veldhuis van Klingendaal, u heeft twee weken geleden een evaluatie afgerond rondom terroristen in detentie... die in de extra beveiligde inrichting in Vught verblijven. Zitten daar in Vught Al-Qaeda-leden tussen? Uh, nee. Uh, nee, daar zit uh, iedereen in, die in Nederland wordt uh, verdacht of veroordeeld voor een terroristisch misdrijf... die gaat inderdaad naar die terroristenafdeling in, de, in, Vught? in, de ja, in Vught. Want daar zit ook Mohammed B. als wij goed zijn ingelicht? Mohammed B. zit uh, in de extra beveiligde inrichting. Ja. Ja. En kijk, ik denk dat dat inderdaad ook voor, voor de mensen die daar zitten... Ja, ik, ...ik denk eigenlijk dat, deze, dat deze, deze gebeurtenis niet zo heel erg veel effect uh, op hen zal hebben... Um, ik, ja, ik denk dat het, uh, dat het ook voor hen geldt dat het toch... Uh, radicalisering in Nederland is gewoon iets wat met name sociaal is. Hè? Kijk, ja. jongens, die jongeren willen ergens bij horen. Ze een beetje stoer doen. En op een gegeven moment dan, uh, ja, dan komt die ideologie... en die rol van Osama Willade in dit geval... die komt daar eigenlijk pas achteraan. Het is in eerste instantie gewoon een sociaal proces... Dus ik denk, dat het, uh, ik denk dat het wel wat meevalt. Ja. Blijft u rustig luisteren. De komende uur mevrouw Veldhuis. Nog even Hans-Jan Melis over dit onderwerp ietsje afrondend. Althans voorlopig. Uh, Hamas heeft uh, de dood... Uh, of, ja, de dood. Ik zeg zeggen moord. Maar het is dood op op in wille uh, sterk veroordeeld. Dat betekent dat Hamas zich nu weer buitenspel zet... eigenlijk in dat internationale krachtenverkeer. Ja, het staat natuurlijk grotendeels buitenspel. Hoor. Ja, maar ze werden natuurlijk weer iets meer salonveeg... omdat ze met Fatah een akkoord ja. hadden gesloten op de Westbank... Nee, nee dat, dat, het zal niet in een voordeel werken als het gaat om bepaalde contacten internationaal. Uh, mensen die hen sowieso al buitengesloten hadden, denk ik. Ja. Maar Egypte ging weer wat toenadering zoeken tot Hamas. En nu, uh, nu deze daad van Hamas. Ja, ja. Nee, dat, dat kan de zaak compliceren, denk ik. Ja. Maar, ja god, het, het zijn woorden nu. Ja, als Hamas wat zegt, dan luister ik toch altijd wel. Ja, maar... <laughs> Ja, er wordt vandaag heel veel gezegd. <laughs> Oké, okay, dus, we, we zullen wachten ja. op wat ze morgen zeggen, ja. We gaan het zo meteen hebben over Libië en Syrië. Maar eerst gaan we even dichter bij huis. Hij heeft aandachtig zitten luisteren, hij heeft niets gezegd de afgelopen kwartier. André Rauwvoet, de prestatie, denk ik. <laughs> nou, toen ik. Toen ik vrijdag stopte, zei ik, een van de voordelen is dat je niet meer op iedere vraag hey, antwoord hoeft te geven, wat gedaan. vindt u van? Ja, wat dus ook wel even wennen, dat niemand meer vraagt, wat vindt u van? Maar ik kan heel kort zijn. Volgens mij heeft mijn fractievoorzitter Aris Slof vanmorgen wijze woorden gesproken. Okay, hierover. Zo gaat dat nu al. Goed, hè? Um, wat vindt u van? Ja, ja, ja, nou, er ja. komt toch een rijtje. Wat vindt u van? Want okay. ik heb de afgelopen dagen de kranten gelezen, met name de zaterdagkranten. Die waren nogal uh, lovend over u. Ik ga een paar citaten geven en dan mag u zeggen welke u de mooiste vond. Daar komen ze. Uh, Dibi van GroenLinks, die zei hij is een zeldzaam getalenteerd en eerlijk politicus. Van Haarsma Buma van het CDA zei, hij is de man die de ChristenUnie op de kaart heeft gezet. Rutte zei, hij is altijd goed voorbereid. En ook nog eens een keer, hij heeft een herkenbaar christelijk geluid gegeven. Cohen zei, hij is wel sprekend. En Cohen zei ook nog, hij speelde nooit op de man. Ja joh, je zal toch allemaal van dit soort geluiden hoor. Maar wat vond u de mooiste het afgelopen weekend? Poeh, ik vind dat geen eerlijke vraag. Ik ben, ja, ik ben, van, ik ben van. Ja, beginnen we nu alweer. <laughs> volgens mij heb ik dat nog nooit tegen u gezegd. Maar nu mag het een keer, ja. denk ik. Nee, ik ben van, van, van mezelf volgens mij niet verlegen. Maar we zouden wel verlegen van worden. En um, uh, ja, ik, ik, ik laat het maar gewoon staan. Ik vind het wel mooi. Ik voel me gevleid. Maar ik zeg, diegene die iets hebben gezegd over de stijl... in de uh. zin van het ging om de inhoud en het ging niet om, om personen... dat vond ik wel fijn dat dat gesignaleerd is. Ja, maar u bent een mens, volgens mij... Ja? Dus als je zulke verhalen over jezelf leest... dan moet dat wel wat met je doen. Want dat ja, waren daarom wel zeg ik, ik, ik, ik u. oprecht werd ik wat verlegen van. Je, je wist ja. natuurlijk dat er allemaal reacties zouden komen. Um, op het moment dat je kon, dat toch voor velen redelijk onverwacht dat je de politiek gaat verlaten. Maar dat het um, ook via Twitter en dergelijke... zo'n zo stroom van leuke reacties... gewoon mensen die je niet kent. Wat ik mooi vond in de reacties is dat heel veel mensen zeiden van... nou, ook, ook al zou ik nooit op uw partij stemmen en zo... maar uh, u heeft iets laten zien van de betekenis van christelijke politiek... al ben ik zelf helemaal geen christen. Dat vond ik dat wel. Zijn dat vond ik erg plezierig om te merken. Ja. U zei in de Volkskrant afgelopen zaterdag... ik moest wennen aan de omschakeling na het ministerschap. De eerste weken liep ik wezenloos rond in de Tweede Kamer. Dat zal ergens in oktober geweest zijn. Um, ja. Ja, ja. Vroeg Vroegen zich toen al af van... hou ik dit wel vier jaar vol? Nee. Wanneer bent u daarmee begonnen met dat te afvragen? Nou, het was meer een combinatie van een aantal dingen. Dat heeft wat diepte gekregen na de statenverkiezingen. Omdat je dat, dat heeft toch wat uitgericht in de partij natuurlijk. En um, toen werd het wat scherper voor mij van... ja, is het wel goed dat ik in die fase waarin de ChristenUnie nu, nu niet terechtkomt... Hmm. en waarin ook een heleboel gevraagd zou worden van de mensen die vooraan staan... dat ik daar leiding aan blijf geven. Of is dit een mooi moment om dat over te dragen? Want de statenverkiezingen, dat, dat waren de verkiezingen van maart, jongsleden, ja. Dat is nog een ja. kort geleden. Ja. En het waren verkiezingen die niet goed waren voor uw partij. Ja, is dat voor u toen een momentje is een, geweest? Is een dat een een factor, begon? is een factor geweest. Bovendien in december kwam natuurlijk het evaluatierapport uit van de Tweede Kamerverkiezingen van ja. de commissie Schipper. Maar het toch ook een waar duidelijk werd ook gezien de aanbeveling... dat er echt, echt weer gewerkt moet worden. dus huiswerk, dat had ik zelf ook gezegd na de verkiezingen. Ik was ook blij met dat rapport. Ja. Maar dat betekent wel dat je, dat je ook mensen nodig hebt... die uh, met 200% inzet nog weer die nieuwe fase ja. ingaan. Nou, en als ja, je voor jezelf precies, al wel ja. een beetje de conclusie hebt getrokken... nou, ik denk wel dat dit mijn laatste periode is... vond ik dit een mooi, een natuurlijk moment. Het is dus niet, als ik dat even uit de lucht mag halen... het is niet zo dat ik uh, uh, geen plezier meer in het werk in de Tweede Kamer had, Heilig vuur hè was de eerste reden toch, toen maar, ik een persconferentie zag? Ja, was in de combinatie met wat nu verwacht wordt in de partij. Dus het is niet zo dat ik uitgekeken ben op de politiek, want dat ben ik niet. Uh, en, en wat u citeert die eerste weken, ik wist dat ik zou moeten wennen en weer moeten schakelen. En daarom had ik bewust gezegd van ik ga niet die eerste maanden beslissingen nemen of ik het nog wel weer leuk vind. Dat moet zijn tijd krijgen. En ik begon het debatteren weer helemaal. Uh, ja. ja, natuurlijk. In, in februari debat over passend onderwijs, een aantal wetsvoorstellen. Uh, ik denk weer, ja, het is toch wel een fantastisch mooi werk om te doen. Dat vind ik ja. nog steeds. Nou leek het van de zomer, of eigenlijk voor de verkiezingen zo, dat... dat ja, u was alles zo'n beetje, hè? u was minister, u was minister van verschillende ministeries. U was uh, vicepremier, u was uh, lijsttrekker. Is er een moment geweest dat u dacht, dit trek ik niet meer, er wordt roofbouw op mijn lijf. Of op mijn hersenen gepleegd. Ja, ik ga er achteraf niet zielig over doen, maar de, met name die laatste acht maanden. Uh, sowieso, het ministerschap was, was nog intensiever dan het kamerwerk normaal al is. Uh, dat had ik dertien jaar gedaan. Uh, maar die combinatie met het vicepremierschap maakte het tot een hele intensieve periode. Maar ik genoot daar ook van. Het is ook haagmachtig mooi om te doen. Maar die laatste acht maanden met een volledig ministerie van Onderwijs erbij. Dat was wel eigenlijk gekke werk. En ondertussen moest je een, een campagne draaien. En het is niet gek dat die evaluatiecommissies signaleren dat dat eigenlijk te veel gevraagd was. Je kunt niet 100% beschikbaar zijn voor het kabinet... en ook nog eens een keer een volle campagne draaien. Als je had meelissen... Ik, ik zit naar u te kijken, en het is radio, hein? mensen kunnen het niet zien... behalve op de webcam misschien. Maar u ziet er helemaal niet zo uit. Hè? U bent 49, of niet? Ja, zo hoe je ziet u er niet uit, Even om misverstanden nou ja, niet, te vermijden? Als een, uh, je ziet heel veel politici ja. in een aantal jaren heel snel ouder worden... Ja. Maar ik vind dat u. Uh, er komt weer een, een compliment. Uh, er, er, er, er, er... nog goed uit is gekomen. Ja, ga ik opschrijven. <laughs> ja, dat moet u opschrijven. Als je dan tegen een wijk. Ja, ja, ja, ja, jij bent kaal. Je ja, ja. Nee, maar ik heb weer, We een, goed, niet ik heb weer mee, een goed weekend voor u, u. bent niet getekend. <laughs> nee. nee, dat heeft er misschien mee te maken dat ik altijd genoten heb van wat ik deed. En het is wel zwaar, maar ik heb er ook altijd van genoten. En tot op de dag van vandaag. Het is machtig. Ik heb het ook altijd een voorrecht gevonden. Ja. En dus ik ga niet met onvrede over de politiek of de Kamer ga ik weg. Helemaal niet. Integendeel. Heeft maar het u herken... lijkt me wel een goed moment om te zeggen... nu is het aan anderen die er helemaal tegenaan kunnen gaan. Want die partij heeft gewoon dat nodig. Heeft u erkend dat u in die, in die drukke maanden ook inderdaad uh, wat minder benaderbaar werd? We hebben elkaar veel geïnterviewd. Althans, ik heb u veel geïnterviewd. En u begon wat meer beleidstaal te spreken. De, de spontane André Rauvoet, de onverwachte André Rauvoet, die was een beetje verdwenen achter de beleidsstukken. In een aantal interviews merkte ik dat. Ja, Heeft u nee, dat bij dat... u zelf gemerkt? Ja, dat herkende ik wel. Uh, niet alleen de laatste maanden, dat was de laatste jaren natuurlijk. dat is ook niet gek, omdat ik een andere rol had. Mm. Voorheen was je de, de leider en de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En als iemand, nou een beetje flauw gezegd, een vraag stelde... je gooit er een kwartje in en het verhaal van de ChristenUnie komt mm. uit. Omdat dat tot in mijn tenen zit. En als minister en als vicepremier... Ik bleef natuurlijk politiek leider van de ChristenUnie. Maar ik was eerst en vooral vicepremier van een coalitiekabinet. Dus alles wat je zegt is ook mede namens CDA en PvdA. Dat vergt een andere houding, Waardoor inderdaad ook een inderdaad andere professionaliteit zichtbaar werd. Wat ook in dat evaluatierapport ja, natuurlijk staat. Je bent, je bent ja. gehouden om niet alleen maar het verhaal van je partij te vertellen. Maar het verhaal van de coalitie. En de fractie stond voor de opgave. En die moest het verhaal van de ChristenUnie binnen die coalitie vertellen. Nou, dat heb ik zelf ook wel gemerkt. Ik moest die slag wel maken. Tegelijkertijd bood het ministerschap zoveel voordelen, omdat je, je, mag, je kunt echt besturen, je kunt uh, resultaten bereiken. Ik noem even het rijtje Agnes Kant, Wouter Bos, Jan-Peter Balken en de Femke Halsema, Camille Eurlings. Welke van die vijf heeft u het meest geïnspireerd in het afscheid nemen? Oh, ik heb <laughs> gewoon mijn eigen lijn getrokken. Ja. Nee, en u dacht kon... niet bij al die momenten dat zij afscheid namen van, oh, wacht eventjes... Uh... Nee hoor, iedereen heeft zijn eigen moment, zijn eigen redenen... om op zegt te zeggen van, nu is het mooi geweest, zijn eigen argumenten. Ik had mijn eigen argumenten. En ik heb gewoon zelf gezegd van, op een paar moment met, met agenda in de agenda... Uh, in de tuin gaan zitten en zeggen, nou ga ik een datum prikken. En dat wordt uh, 29 april. En dan neem ik 17 mei afscheid. Ja, en de vraag nog even vanmorgen ook in de volkskrant... waarom deze rare datum? In Engeland gebeurde er wat, een huwelijk. Iedereen was schuur aan het uitmesten voor de Koninginnedag de volgende dag. Waarom ja. deze rare datum? Was dat domheid of ongelofelijke slimheid? Ik zou bijna zeggen van kiest u zelf eens. <lacht> nee, het had met beide niks te maken. Het was simpelweg, ik, op een paar moment was ik zo overtuigd... ik moet weggaan voor het unie van 14 mei. Want ja. daar gaat het debatten en dan moet aanreden kunnen staan... als de nieuwe man van de, van de partij. En als hij dan weg wil, dan moet je op de eerste dag van het mei weggaan. Terugkijkend stel ik wel met de nodige verwondering vast... dat ik samen met al die mensen natuurlijk uit de politieke beweging... die ik mocht vertegenwoordigen, in die jaren alles heb meegemaakt... wat je vooraf kunt bedenken. En zeker ook wat ik vooraf nooit had durven of kunnen denken. Ik heb vreugde meegemaakt en teleurstellingen gekend. Nederlagen geproefd overwinningen gesmaakt. Zetels verloren, zetels gewonnen. Ja, hij blijft hangen. Zetels gewonnen. Nou, dat is ja. een mooi eind, toch? Om... <laughs> Noem eens het, alle met, met het mooiste hoogtepunt voordat we naar het nieuws gaan van half drie. Hoogtepunten? Ja, hoogtepunt. Eentje? Ja, eentje. Nou, dat is maar makkelijk. Dat... Nou, dan kies ik uiteindelijk wel, want er zijn er velen geweest, vind ik. Maar dan kies ik uiteindelijk het moment waarop duidelijk werd... dat de christelijke politiek geen folklore is, maar verantwoordelijkheid kan dragen... dat we op de trappen van het Paleishuis ten Bos stonden. Ja, geen staphorsten variant meer, las ik ergens in de weekendkranten, toch? Nee, dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Het is natuurlijk wel van, van bepaalde zijden geageerd tegen onze deelname, Maar eh, niemand kan zeggen dat we onze, onze partij niet hebben meegeblazen. En aan ons heeft het niet gelegen de afgelopen jaren. Ik praat zo meteen met u verder, want eerst het nieuws van half drie. Gelezen door Ewout Dion. Radio 1. In the West Road now. Saoedi-Arabië hoopt dat de dood van Osama bin Laden een positief effect heeft op de internationale strijd tegen terrorisme. Het Saoedische staatspersbureau meldt dat de regering hoopt dat de vele Al-Qaeda-cellen in het land nu uit elkaar vallen. Bin Laden werd geboren in Saoedi-Arabië en werd vannacht in Pakistan door Amerikaanse commando's gedood. Er zijn veel instemmende reacties op de Amerikaanse operatie, maar ook negatieve. Hamas veroordeelt de actie en noemt Bin Laden een heilige strijder uit de Ara Arabische wereld. Ook de Taliban in Pakistan hebben de liquidatie. Veroordeeld. Ze dreigen met aanvallen op het Amerikaanse en Pakistanse leger. Ook de Pakistanse president Zardari en zijn regeringsleiders zijn bedreigd. De Amerikaanse ambassade en alle consulaten in Pakistan zijn gesloten... en elders ter wereld verkeren de ambassades in de hoogste staat van paraatheid. Verder worden Amerikanen in gebieden waar de dood van binnade gevoelig kan liggen... aangeraden om binnen te blijven.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 ANWB ah, Verkeersinformatie. De files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Maastricht, Aken Airport en een knooppunt Europaplein 7 kilometer. Op de A4 naar Amsterdam, 2 kilometer bij Dorp staat een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen een knooppunt Lunette en Rijnsweerde 3 kilometer. Een ongeluk op de A32, Weerdum richting Heerenveen... dat zorgt voor de 3 kilometer bij Akrum, daar is de linker rijstrook dicht. En tenslotte op de A50 van Arnhem naar Os... Voor knopend Ewijk, 3 kilometer. Radio 1, Dit is de Dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel André Rauwvoet, vertrekkend partijleider van de Christenunie, Hans-Jaap Medesen. Straks gaan we in de Wereldweek praten over Libië. Syrië, een heel klein beetje Afghanistan vooruit. En Tinker Veldhuis, zij is onderzoeker bij Instituut Klingendaal. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u gewoon hashtag... dit is de dag of ga naar onze website ditisdedag.nu. Er komt een, uh, een tweet binnen, uh, meneer Rauwvoet. En ik zal hem netjes voorlezen. Niet om Rauwvoet, wel om een krankjorum systeem ben ik benieuwd... of u wachtgeld krijgt. Dus het gaat niet om uw persoon, maar wel uh, om het systeem. Krijgt u wachtgeld nu? Ja, als je nu nog niet hè, maar als ik volgende week afscheid genomen heb, dan krijg je, krijg je wachtgeld. Zoals alle politieke ambtsdragers ja. uh, ja. een nee, nee, periode wachtgeld. Ik verwijt wacht. u niks. Nee, dus ik geef ook feitelijk antwoord. Dat ja. klopt. En maar en ik hoop alleen zo kort mogelijk daar gebruik van maken. Ja, de vraag natuurlijk ook is: Hij is nog niet op Twitter gesteld, maar de vraag is natuurlijk: Heeft u al een idee wat u gaat doen? Nee, ik heb echt geen, geen flauw idee, maar daar ga ik zo gauw mogelijk werk van maken. Want ik ja. wil graag weer aan de slag. Uh, maar eerst heb ik nu deze keuze gemaakt. Het ja. kost even om dat allemaal zijn plek te geven. En uh, volgens mij ben ik. Uh, jong genoeg om nog, uh, nog aan de slag te gaan. Dus hoe eerder, hoe liever straks ja, Maar waar, ik heb geen idee. Uh, ik bedoel, nee. wordt dat bedrijfsleven of ligt u hard toch bij de publieke sector? Ik heb, dat, dat laatste dat is laatste lief, altijd, altijd het val geweest. Ik ben de, precies de helft van mijn leven ben ik nu uh, actief in de, in de publieke dienst, als ik het zo mag zeggen, voor de publieke zaak. Uh, dus ik ga, ik ga eens rustig om me heen kijken ja. straks. U neemt 14 mei afscheid in Ede, ja. dus op zaterdag. Is dat dan ook de laatste werkdag? Of bent u dan maandag gewoon weer in de Tweede Kamer? Uh, nou, formeel neem ik in de, op, op de eerste vergaderdag van de Kamer na uh, het mei reces, dat is dinsdag 17 mei, neem ik uh, afscheid van dat de Kamer. Dat officiële... is Ja, maar ik ja. heb het fractievoorzitterschap overgedragen. De Kamer heeft nu twee weken meireces. Uh, dus uh, ik ben, ik was vandaag geloof ik uh, als een van de weinige Kamerleden kamer? weer, weer in Den Haag. Ja, uh, maar, maar dan vooral om dingen op te ruimen. Maar de 17e mei loopt u voor het laatst in de Kamer, fysiek? Ja, ja. ja. in ieder geval als Kamerlid, ja. ja. En dan s'avonds naar Knevel van de Brink, maar dat, uh, dat komt nog wel. Geweldig. dat hoor ik wel. Uw hoogtepunt hebben we gehad, maar nu de grootste teleurstelling. Ja, de keerzijde van de kabinetsvorming was natuurlijk dat het kabinet voortijdig en onnodig is gevallen. Dat was, dat was een teleurstelling omdat we graag de boel hadden volgemaakt. Maar ik heb wel meer teleurstellingen meegemaakt. Ik vond de eerste acht jaren waren natuurlijk niet eenvoudig voor een, een Kamerlid van een christelijke partij. Je komt enthousiast binnen. Het eerste wat er gebeurt is dat er een paars kabinet wordt gevormd. Waarbij de christendemocratie krampachtig buiten de deur wordt gehouden. Dat viel niet mee. Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook wel is dat van belang geweest. Dat we daar een principieel geluid hebben laten te horen voor, voor een groot aantal voorstellen... die heel slecht vielen in christelijk Nederland. Maar dat was niet in alle opzichten een makkelijke periode. Dus dat is, dat is de teleurstellende periode? Geweest. Ja, dat was een moeilijke periode voor, voor een christenpoliticus. Um, en daarnaast, ja, een teleurstelling is natuurlijk ook geweest. dat we uh, De keren dat we zetels verloren in 2003... ik was net aangetreden als politiek leider... Hmm. waar waren al een zetel kwijt. En toen in januari 2003 verloren we nog een zetel. Dat hakte er wel in, ja. Waarom dan toen niet de val van Balken en de Vier... Die... U Niet heeft kunnen voorkomen, het was uw schuld niet, maar als het soort oliemannetje wat daar toch ergens nog in Den Haag had moeten rondlopen om bos en balken en de toch nog bij elkaar te houden. Ja, ik noemde dat als eerste. He, dus naast, na de totstandkoming van het kabinet, ook de val van het kabinet, was het ja. eerste wat ik noemde als teleurstelling. Uh, dat was ook een teleurstelling. Uh. Uh, uh, omdat ik nog steeds vind dat het niet nodig was. Het was ook niet verantwoord in een land wat in crisis is. Uh, het was niet nodig geweest inhoudelijk. Er lag een oplossing binnen handbereik. Dus... Maar goed, het is wel gebeurd. Ik heb het niet kunnen tegenhouden. Um, 9 juni heeft u, uh, heeft u zetels verloren. De par partij verwachtte meer zetels. Uh, 6, 7, 8. U kreeg er 5. Er zijn mensen die zeggen ja, dat is gekomen door een, een interview wat u had met Paul Rosemur. En dat ging dus over de vraag naar de positie van homo's op de lijst van de ChristenUnie. Is dat achteraf uh, een beslissend moment geweest... waardoor de christenen uiteindelijk de verkiezing heeft verloren? Blijft lastig, hoor. Ik bedoel, het zou vast een rol hebben gespeeld voor een aantal mensen... terwijl er ook weer anderen waren die dat een, een, voor hun aanleiding was... bevestigd worden in hun opvattingen. Het blijft, het blijft heel ingewikkeld. De discussie nu gaat heel erg over... Hadden we niet een, een te linkse imago? Nou, ook daar valt geweldig op af te dingen, vind ik, inhoudelijk. Maar het zal niet allemaal tegelijkertijd waar zijn. We hebben het overigens eerder meegemaakt... dat je tot, op, tot twee dagen voor de verkiezingen... in 2002 was dat, met Kars Veling, stonden we die maandag nog op zeven zetels. We hadden er vijf samen. RPF en GBV. En we kregen er ook vier. Hè. Dus het gebeurt vaker dat je die laatste dagen... als kleine partij met een uitgesproken programma... heel veel kiezers weg ziet lopen. En wat precies de reden zijn? Ja, het zal van alles wel wat zijn. Dit zal ook een rol hebben gespeeld. Ja. Vorige week werd bekend dat uh, staatssecretaris Veldhuis van Zanten... de stekker uit de rouwvoetcampussen trekt. Uh, dit kabinet schrapt 300 plaatsen in die gesloten jeugdinstellingen. U investeerde daar ontzettend in... omdat die jongens anders in de gevangenissen terecht zouden komen. Wij zonden onlangs een reportage uit over die jeugdzorg plus instellingen in Overberg die moet sluiten. Het is de enige gesloten jeugdzorginstelling met alleen maar meisjes. Meisjes die in uh, grote problemen terecht zijn gekomen. Normaal denk je van, nou, ik ga gewoon iemand op zijn bek slaan, bijvoorbeeld. En daarom bieden we uh, een stuk opvoeding. Maar nu, nu denk ik toch van, uh, ach, uh, laat me zitten, ik ga gewoon lekker sporten of zo. Stop denken doen. Als ik kijk naar wat er gebeurt nu met alles wat er geïnvesteerd is in, in de zorg, die verloren gaat, uh, dan vind ik het doodzonde. Ja, er blijft niet veel meer over hè, van uw werk als dit ook stopt. Want dit was toch een van uw grote idealen. Nou, dat is echt pessimistisch. Ik ben wel blij dat de hoofdlijnen van het jeugdzorgbeleid... zoals ik dat uitgezet heb door het nieuwe kabinet zijn overgenomen. Het is ontzettend jammer dat dat programma ministerie... niet tenminste nog één periode doorgezet. Dat was nodig, volgens mij. Op het punt van het gezinsbeleid wordt er inderdaad veel te hard bezuinigd in de richting van gezinnen met kinderen. Dat neem ik met name ook het CDA natuurlijk wel kwalijk. We hebben dat vorige periode opgezet en nu wordt dat ook weer hard teruggeschroefd. En zelfs in crisistijd vind ik dat veel te rigoureus. Maar goed, dat is een politieke keuze. Op het punt van jeugdzorg, zeker ook gesloten jeugdzorg, daar hecht ik wel zeer aan. Dat, dat, dat, dat is echt nodig voor die jongeren die, die extra zorg nodig hebben. Over de Rauwvoetcampus is nog weer iets anders. Dat is meer voor jongeren die dreigen af te glijden. Dat is niet zozeer jeugdzorg, maar dat is meer een disciplinerend... en, en, en regelmaat biedend programma voor jongeren die anders nooit meer aan de bak komen. En die op school niet te handhaven zijn. Maar die jeugdzorgplussen, die gesloten jeugdzorg... daar ben ik ontzettend trots op dat we dat de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Uh, en dat, dat, daar moet ook echt mee worden voorgegaan. Ja, is dat nou niet jammer? Dat u, u bent drie jaar minister geweest, u heeft uw ziel en zaligheid erin gelegd. Het ging u om het gezin, het ging u om de jeugd, het ging u om de opvang van zoveel jongeren hè, die, die het moeilijk hebben in onze cultuur, door wat voor reden dan ook. Dat je toch ziet nu, je bent nauwelijks weg uit Den Haag, dat een deel daarvan dan weer wegvalt. Ja, maar dat is met name. Wordt u name... dan niet op een gegeven moment heel boos of verdrietig? Uh, nou, wel, wel zeer te lust, met name op het punt van gezinsbeleid. Om op de jeugdzorg uh, wil ik ook wel recht doen aan mijn opvolger. Uh, opvolger mevrouw uh, Veldhuis van Santen. Kijk, die, die, die, die campussen, uh, die zijn inderdaad onder mij opgestart. Daar, hebben we, daar heb ik zelf nog een evaluatieonderzoek naar laten doen. En het blijkt dat we de, de, de echte kern van de doelgroep heel moeilijk bereiken. Dus ik vind het niet gek dat daar wat kritisch naar gekeken wordt. Al zou ik misschien voor de, de groepen die nu gesloten worden... andere keuze hebben kunnen maken. Maar dat daar kritisch naar gekeken wordt, hoe bereiken we die doelgroep wel... En als het niet met dit instrument is, hoe kunnen we dat inpassen... in wat we verder aan voorziening hebben van reïntegratie? Dat vind ik op zichzelf niet onverstandig. Maar de jeugdzorg plus, die gesloten jeugdzorg, dat is echt... Top, eh, top van de een van de noodzakelijk einde van de keten. En daar zou ik een krachtig pleidooi voor willen voeren. Handhaaf dat en ga daar niet in snijden. ze of wat dan ook. Want die jongeren hebben dat nodig. En dat is de enige manier om ze naar de hand weer... via lichtere vormen van zorg weer een beetje terug... naar die samenleving te laten komen. U praat erover als u nog gepassioneerd politicus bent... die er iedere dag mee te maken heeft... Het afscheid Nou, dat gaat je wel. Dit soort ja. dingen gaan wel. In je hart, daar heb ik het voor gedaan. En dat, dat geldt voor het politieke bedrijf als zodanig. Ik bedoel, ik heb dat heel lang met heel veel passie gedaan. En dat ben je gelukkig, zeg ik maar, niet van de een op de andere dag kwijt. Hmm. U uh, duidde er net al eventjes op. Een van de, de redenen waarom het met de ChristenUnie... het afgelopen jaar minder is gegaan. Um, u zei het zelf ook, dat was die vermeende linkse koers. Nou, u bent voor christelijk-sociale politiek. Uh, je bedrijft christelijk-sociale politiek of niet, heeft u, heeft u ooit wel eens uh, gezegd. Had u nou niet kunnen voorkomen dat die christelijk-sociale. Politiek politiek een geur heeft gekregen richting de achterban van linksigheid. Terwijl iemand zei, de achterban van de ChristenUnie is ontzettend sociaal, maar niet links. Ja, nee, maar dat is mijn credo ook altijd geweest, dus daar zit geen verschil van mening tussen. Ja, maar tussen. het imago rondom uw persoon is dat u wat linksig bent geworden, ondanks uw, nee, met uw sociale instelling. Nou, Ik geloof niet eens dat het aan mijn persoon vastzit. Ja, ook. Omdat ook. Ik het ik ja, maar dat was. heeft het rapport ook geschreven natuurlijk. Het ging ja, ook aan uw persoon vast. Ja, maar als u het rapport goed gezien heeft... dan weet u dat er ook staat dat we juist met het christelijk-sociale gedachtgoed... goud in handen hebben. Dat staat in het rapport van de commissie Schipper. En daar ben ik het zeer mee eens. We hebben goud in handen. Maar waarom heeft u dan niet kunnen voorkomen... dat het ook een geur van linksigheid om zich kreeg? Nou ja, dat is ook deels een kwestie van framing geweest. Verke door, maar niet door u? Nee, door media en door, door onze politieke concurrenten. He, die hadden een belang bij om te zeggen... die christenen is wel heel erg links. Nou, daar heb ik dan nooit zo wakker van gelegen. Want ik heb altijd ja, gezegd had je er van, maar wakker van gelegen nee. als je die zetels niet geraakt? Nee, maar als je je daardoor gek laat maken... dan, dan hebben ze precies waar ze je hebben willen. Uh, dus ik ben daar heel nuchter in geweest. Uh, mijn vraag is altijd geweest, wij doen, uh, mijn inzet is altijd geweest... wij doen wat we vinden dat we moeten doen. En het gaat ons om de inzet. Dat is vanuit een christelijke uh, motivatie... En christelijk-sociaal betekent twee dingen. Namelijk een gezonde visie op de samenleving. Hoe is de samenleving opgebouwd? Als ik spreek over het gezin, dan is dat vanuit een christelijk-sociale uh, uh, benadering. En dan vind ik de linkse partijen juist niet aan mijn zijde. Dat heeft niks met links te maken. Nee, maar nu gaat het toch om de inhoud. Het bolwerken... gaat mij altijd ja, om de inhoud. Maar de bolwerken van de ChristenUnie ja. hebben u voor een deel in maart in de steek gelaten. Juist vanwege dat, ik noem het weer, wat linkse Imago, terwijl nou, ze daarom, wel sociaal zijn. En daarom pleit ik voor nuchterheid. Want diezelfde, diezelfde achterban van de ChristenUnie... heeft vorig jaar een verkiezingsprogramma vastgesteld. Meegegeven aan de Tweede Kamerfractie waar uh, met, met grote lets op staat... dat wij een christelijk sociale partij zijn. Dus we moeten ons niet gek laten maken door anderen. We moeten gewoon zelf we weten wat we willen. Dat weten we. En ja, wij komen op voor kwetsbaren. En ja, wij komen op voor dat gezin. En ja, wij staan voor een eerlijk en rechtvaardig vluchtelingenbeleid. En als anderen dat links noemen, moesten we dat zelf weten. Maar ik heb altijd gezegd... Van als, wij, als wij bij de stemmingen zeggen... van wij zijn tegen het korten van een miljard op de ontwikkelingssamenwerking. En Emiel Roemer is dat ook vanuit de SP. Is het daarmee een links standpunt? We zeggen toch ook niet... omdat Emu Roemer, het met ons eens is, is de SP nu een christelijke partij. Dat is toch een beetje raar. Maar toch dus... moet u zichzelf verwijten dat u het afgelopen jaar iets fout heeft gedaan in de beeldvorming. Niet op dit punt. Niet op dit punt. Maar waarom uh, is het, is het geen bij u weggelopen? Dan nee, maar ik vind dat we het gesprek moeten aangaan. En dat is ook de opgave van Ari Slob. En ik heb er alle vertrouwen in dat ook zonder ons, onze onze koers ter discussie te stellen, we ons wel met elkaar de vraag moeten stellen: hebben wij het hele verhaal verteld? Hebben wij bepaalde dingen onderbelicht gelaten? Noem eens wat? Noem eens een nou, onderwerp van waar, waar, waarom, dat... waarom weet Nederland te weinig dat wij een hele sterke paragraaf ondernemers en, en midden- en kleinbedrijven in ons programma hebben? Daar hebben we daar te weinig aandacht aan besteed? Misschien is dat wel het geval. Nou, daar kun je lessen van leren. Dat vind ik ook de waarde van zo'n rapport. Maar we moeten ons niet de kop gek laten maken en zeggen van omdat anderen er een belang bij hebben of er behagen in scheppen om ons links te noemen... gaan we in één keer niet meer barmhartigheid, rentmeesterschap... en al die begrippen waar we groot mee gegroeid zijn... en waar we, wat onze identiteit bepaalt, gaan we terzijde stellen. We zijn wie we zijn, maar we moeten wel kijken... of het hele verhaal goed over is gekomen. Het is maar, het is een is minder, verhaal ja? van de koers. De koers staat bij mij, er op mij op dat niet ter discussie te komen... maar wel herkennen de, onze kiezers weer die christelijke motivatie. En u bent afgetreden omdat u dacht, dit red ik niet meer? Nee, ik ben afgetreden omdat ik zeg van... het is in deze fase waarin we gebouwd moet worden... is het goed dat er nieuwe mensen... Uh, die, waar ook niet die hele geschiedenis zo aan vastzit als aan de politiek leiden... Uh, dat die weer gaan bouwen aan een partij um, uh, en, en werken aan een sterke christenunie. En dit is een natuurlijk moment, en dat was anders over twee, drie jaar misschien gekomen. Ja. Maar heeft het dan toch niet iets, een van de kranten kopte dat een beetje afgelopen zaterdag... heeft het dan toch niet iets, iets, iets treurigs dat u als getalenteerd politicus... u heeft prijzen gewonnen, ja, nu afscheid moet nemen onder meer omdat u zegt, ja, ik denk niet meer dat ik de kar kan trekken... richting de herprofilering van de christenunie niet zozeer op inhoud, maar wel op de geur die om die partij heen hangt. Maar waarom zou dat triest zijn? Ik, nou, ik vind dat zelf... U heeft er hard voor gewerkt de afgelopen 17 jaar. Zeker. Uh, maar ik ben niet de enige. Er uh, is ja. heel hard geweest door heel veel mensen in de partij. Kijk, en ik vind het ook wel iets moois hebben om te kunnen zeggen... van: luister, ik heb 17 jaar dit, dit mogen doen in verschillende rollen. Er zijn veel meer mensen die heel hard kunnen werken... en die de christenunie verder kunnen brengen. Ik vind dit een natuurlijk moment. En anders was het misschien over een paar jaar... bij de eerstvolgende verkiezingen gebeurd. Met deze discussie, waarbij de partij zegt... we moeten er weer echt tegenaan. We gaan bouwen en we weten wie we zijn en waar we staan. Maar er moeten ook weer nieuwe lijnen getrokken worden. Zeg, dan geef ik op een bepaald moment ook graag ruimte... En aan de discussie, en aan nieuwe mensen. En ik heb een ongelooflijk vertrouwen in Arie Slob, in die fractie. Carola Schouten die erbij komt, dat is een toptalent. Uh, ik heb een groot vertrouwen dat die fractie het heel goed gaat doen. Uh, Arie Slob, die kandideerde zich uh, afgelopen vrijdag op de persconferentie. Nee, het was donderdag, hè? Op persconferentie. Vrijdag, vrijdag ja. Er was in Engeland wat, toch? In, uh, die vrijdag? Ook oh, ja, vrijdag, ja. ja, ja. <laughs> die kandideerde dat was ook op de een nieuwe lijst tot nieuwe lijsttrekker. Maar, heeft u dat verrast? Volgens mij heeft hij gezegd: wie weet ook als lijsttrekker. En heeft hij dat opengelaten. Dus uh, dat laat ik ook graag aan hem. Dat ja, ja. Ja. is het... heel goed hoor. Ja, nee, maar u beveelt ja, hem nu goed. niet aan? Ja, ik bedoel, A, het is aan Ari zelf in eerste instantie. Maar ik heb niet voor niets met heel veel vertrouwen het aan Adi Slop overgedragen. Kijk, Ari heeft natuurlijk de afgelopen kabinetsperiode die fractie al geleid. Dat heeft hij voortreffelijk gedaan. Nu krijgt hij ook de rol van politiek leider erbij. En ik ben ervan overtuigd dat hem dat zal zitten als een jas. U ging boeken lezen. Uh, onder Wel andere. Welke, welke ligt er bovenop de stapel? Ik heb, nog, de, moet ik, oh. ik heb nog geen idee. Ik heb stapels boeken. Ik heb echt stapels boeken liggen van filosofie en over, over de samenleving, over de politiek en weer literatuur. Ik ga 101 boeken lezen. Man, wat een feest. Andere Rauvoet, bedankt ik ga daar voor dit, dit gesprek. Graag gedaan. Wie had ze gedacht? Juno. Welkom wereldweek. Hans-Jaap Melis, hij was druk zijn neus aan het snuiten. Misschien ja, hoorde u dat wel, maar dat doet hij. klonk als een bombardement. Om ons uh, de komende tien minuten bij te praten over Libië en, en Syrië. Even uh, naar Syrië. Het lijkt alsof uh, de Syrische troepen die stad uh, Dera hebben, hebben herveroverd. Honderden opstandingen zijn opgepakt. Is het een beetje over nu in Syrië met die opstand? Ja, is valt moeilijk te voorspellen. Of het, uh, ik denk dat het nog wel even door zal gaan. Maar het blijkt wel dat het in Syrië heel erg lastig is. Dat die veiligheidsdiensten uh, de, de zaken zwaar... Onder controle houden. Maar dat komt het ook zeggen. omdat wij in het Westen geen plein in Syrië zien... waar wij ons zo druk om maken. Ja, het is heel lastig. Als journalist kun je er niet in. Ik sprak net nog met Mustafa Oubi, die het geprobeerd ja? heeft hè, van NMS. Uh, Jij? Ik heb het niet geprobeerd, maar dat heeft meer met mijn gezondheid op dit moment ja, te maken. Omdat je je neus moest snuiten. Nou, ik, er is oh. iets meer aan de hand. Maar uh, het... Uh, ja, ik, ik weet van meer collega's, je wordt gewoon tegengehouden... als ze duidelijk van jou kunnen constateren dat je als journalist daar bent geweest. En ik ben daar wel eens als journalist geweest. En, ja. Uh, ja, dus dat, uh, dat kun je gewoon vergeten. En ik zie er ook niet echt uit als een lokaal iemand. Dus je kunt ook niet proberen te, uh, de grens over te gaan op een bepaalde plek in je daar te mengen. Dus, dus dat is ingewikkeld. En dat maakt natuurlijk dus ook wel uit inderdaad dat je internationaal gezien er weinig... Ja, je, je ziet er weinig verder van. Ja, maar dan betekent dat dus het drama is dat op het moment dat je camera's op een Tagrierplein... Kunt neerzetten, zo'n opstand slaagt. Ja, en op het moment dat je de camera's nee, weghaalt. Nee, nee. Bij... nee, dat denk ik niet. Ik denk, dat denk ik niet dat het zo werkt. Wij maken ons toch allemaal boos uh, over wat we staan ademloos te kijken wat er in Egypte nee, gebeurt. En we zitten situatie... niet ademloos te kijken natuurlijk naar wat er in de maatschappij gebeurt. We zitten gebeurt. niet ademloos te kijken, maar de situatie in Syrië is natuurlijk wel anders dan in uh, Egypte. Egypte. En, en ook anders dan in Libië. Nou, laten we het over Libië gaan hebben. Ja. Uh, het schijnt, maar je weet het allemaal nooit daar in het Midden-Oosten. Want over Osama weten we het ook niet zeker, bij wijze van spreken. Het schijnt dat een van de zonen van Gaddafi is gedood. Ja, een, toen een beetje op... overschaduwd door Osama Bin Laden nu. Maar... Ja. Ja. Toen die op bezoek, waren, toen ze bij elkaar aan het koffiedrinken waren. Ja, ik klink me dus af dat trouwens waar is. Hè. Ik, ik, ze pr probeerden in Libië al, al jaren hè, een soort, soort onschendbaarheid aan Gaddafi te geven. Dus uh, misschien was hij al helemaal niet in het huis. Ze zou het ook heel onverstandig van hem gevonden hebben als hij in dat huis zou zijn geweest. Want ja, dat is een vrij duidelijk doel. Ik zou gewoon in een ander burgerhuis gaan zitten als ik Gaddafi was. Mm. En, en niet een van je eigen familie. Maar, maar ja, dat wordt misschien dan gezegd van ja, heeft het weer overleefd, hij is onschembaar. Dat is meer denk ik het idee. En uh, ja, of die onschendbaar zal zijn, uh, dat moet blijken. Ja. Nu heeft de NAVO gezegd, dit is, uh, wij voeren geen uh, aanval uit op personen. Wij voeren aanval uit op militaire doelen, op verbindingsposten, ja. maar niet op huizen. Nee, nou ja, en dat, maar ze zeggen natuurlijk dat dat een commandopost was. En wellicht was dat ook zo. En ik zou het als ik de NAVO was ook zo formuleren. Um, ja. En denk jij nu dat de val van Gaddafi dichterbij is gekomen... nu de opstandelingen juichten over het feit dat een van de zeven zonen... acht, negen zonen van Gaddafi gedood is? Nee, ik, ik denk dat dat soort dingen los van elkaar staan. Ik denk het interessant zal zijn om te zien wat er bij Misrata gaat gebeuren. Wat de internationale gemeenschap daar gaat doen. We zijn alweer bijna vergeten trouwens dat begin, moet ik zeggen, vorige maand, dus begin april... er ook al gewerkt werd en nog gewerkt wordt aan een soort EU-humanitaire interventiemacht... van een man of duizend, vijftienhonderd, die eventueel hulpgoederen kan helpen afleveren in Misrata. Nou, dat, is al een, dat is al een soort kleine stap op weg naar een beetje grondtroepachtige situatie. Want ik denk dat uiteindelijk, als uh, het Westen serieus is... met de mededeling dat Gaddafi moet verdwijnen... ik zie de rebellen hem nog niet zomaar verwijderen... althans niet binnen vijf jaar. En, Hoeveel? Vijf jaar. We dachten vijf weken. Ja, we denken zoveel. Maar uh, die, die rebellen die heb ik goed bezig gezien. Althans uh, met hun uh, enorme enthousiasme... wat omgekeerd evenredig was aan, aan hun kunde ja Die gaan niet zomaar optrekken naar Tripoli, terwijl ze al die steden zeg maar, ook kunnen houden, behouden. Hè? Dat je dus, euh, nou ja. dus even innemen en weer doorrijden. Dat helpt ook natuurlijk niet altijd. En dus dat zie ik niet zo gauw gebeuren. Nu is het wel de vraag natuurlijk: wat gaat het Westen doen? En dan denk ik niet dat het Westen dan de NAVO zou zijn. Maar ja, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben natuurlijk in het begin van deze oorlog veel laten zien, zeker Frankrijk... Hè, die meteen die rebellenraad erkende als de nieuwe regering van Libië... terwijl niemand nog precies wist wie er in die rebellenraad zaten. Ja, ik denk toch... het heet dan Mission Creep... Hè, dat je missie steeds een andere... Ja, andere vorm krijgt na gelang de ontwikkeling. Zeg je nu gewoon dat, dat uh, Frankrijk, in ieder geval misschien Engeland... grondtroepen gaan leveren in Libië? Omdat... Ik zeg niet dat ze dat gaan doen, maar ik denk dat die overweging... op een gegeven moment natuurlijk wel dichterbij komt... op het moment omdat dat die, niet wat... het regime vanzelf binnen... Vijf uh, jaar. En ja. Ja, die termijn zul je je internationale geloofwaardigheid verliezen, denk ik. Als je zo lang gaat zitten wachten. Ja, misschien stort het van binnenuit uh, in elkaar. Dat zou kunnen. Maar... Ja, je ziet in al die steden, waar, net zoals in Syrië, zeg maar, hè, waar, waar, waar dan opstanden zijn... in steden in het westen van uh, Libië, behalve dan Misrata ja, Er zijn al die demonstraties die in het begin zijn al lang weer onderdrukt. Dan is het best wel rustig in die steden. Mensen durven niet meer naar buiten, want die wordt gewoon gevangen gezet. Maar is die mislukt, de opstand? Of kan je dat ook nog niet zeggen? Nee, dat, dat, dat kun je nog niet zeggen... Uh, ik denk wel dat de overmoed van uh, de rebellen wel heel erg duidelijk geworden is. Waar Ik begreep nu dat ze in Benghazi eindelijk dat hele grote billboard hebben weggehaald... waarop stond Libyans can do it alone, no foreign intervention. Dat heeft ze nog heel lang gestaan, ook al toen de, uh, de no-fly zone werd ingesteld. En ja, ze zullen denk ik hulp nodig hebben. Uh... Ja. En niet alleen vanuit de lucht, want vanuit de lucht doet de NAVO dus wat. Aanvallen op verbindingsposten, commando centra en... Tanks, ja, kijk, je ziet nu steeds toe. meer dingen. Van, er zijn al geluiden van ja, de bommen zijn op. Of bepaalde bommen zijn op, waarmee we dat goed kunnen doen. We, we moeten ja, bommen met cement gooien. Allemaal dat soort taal krijg je al. Hè. Frankrijk bommen gooide, want dan, anders krijg je veel burgerslachtoffers eromheen. En spatten die tanks uit elkaar. Wat kan... Maar je, ziet al, je hoort allerlei geluiden nu over. Uh, die mij, uh, ik krijg het idee dat mensen een beetje warm worden gemaakt, toch wel voor iets wat eigenlijk niet de bedoeling was. En dat zie je wel vaker natuurlijk bij allerlei militaire missies. Die gaan uiteindelijk toch weer verder dan je in het begin zegt. Moet je nu eigenlijk afrondend zeggen... en over heel uh, Noord-Afrika kijkend... Dat, uh, dat Arabische lente wat aan het, aan het ja, versloffen is. Ik wil niet zeggen het woord mislukken... maar een beetje aan het versloffen. Ja, het wordt langzamerhand zomer. <laughs> Hete zomer. En, en, ja, nou ja, natuurlijk is het zo dat dat uh, hoe langer, hè, Gaddafi probeert natuurlijk ook tijd te winnen. Je hebt Jemen, je hebt natuurlijk Bahrein, over Siemens tijd winnen. Is gelukt, ja. uh, het weigeren van het tekenen van je vertrek ja. in, in, in, in Jemen, wat misschien dan toch wel gaat gebeuren. Maar uh, ja, je probeert tijd te winnen en met tijd winnen. Wat win je dan? Dat je vooral, want ze vechten tegen coalities. Hè? Uh, en die kun je tegen elkaar ja, proberen uit te spelen. Daar, daar kan onrust in ontstaan. Daarom moeten die zaken dus ook niet te, te lang duren, denk ik. En daarom vraag ik me af: uh, ja, wanneer we dat gaan zien, uh, grondroepen? En wanneer we jou weer in Libië gaan zien? Nou, ja, als mijn stem iets beter wordt, dan. Uh dan klik ik daar vandaan weer over een satelliettelefoon. Hans Japp, bedankt uh, vanmiddag voor je komst naar de studio. Het is tijd voor onze Dichter bij de Dag. Dat is vandaag Hans Merk. Hans, goeiemiddag. Goeiemiddag. Nou, laat ons luisteren en misschien wel huiveren. Wie weet. Het, heet, het heeft geen naam. Een klein meisje s'avonds laat op straat, waarom droomt ze niet? Een meisje danst s'avonds laat op straat, moet ze niet slapen waar het licht is? Een klein meisje danst met in haar handen op papier, hoera... Hij is dood. Kan ze al schrijven. De peilingen omhoog, de prijzen omlaag, zijn lichaam in een helblauwe zever en kinderen kunnen spelen. Wie draagt het nieuwe gezicht van het kwaad, nu glad en kalm onder een donkere hemel. Een jongetje van tien jaar troost zijn dode vader zwaaiend met een foto. Moet hij niet naar school, de winkel overnemen, een foto van het gezicht van het kwaad. Heel mijn leven is naar u gezocht. Wie vertelt het jongetje? Het is het verkeerde gezicht. Wie vertelt. Goede leiders volgen elkaar zichtbaar op. Maar van het kwaad kun je geen foto's maken. Hans-Hirk, hartelijk dank voor je gedicht. We kunnen het allemaal nalezen. Want het is een gedicht om nog eens een keer na te lezen op Dit Is de Dag. Punt, nu. Ook Nederlanders werden geraakt door het geweld waartoe Osama Bin Laden inspireerde. Bij de bombenslag op Bali bijvoorbeeld verloor Henk Frederiks zijn zoon Norbert. Hij reageerde als volgt op de dood van de terroristenleider vandaag. Nou, kijk, je hebt de Norbert met al deze grappen toch niet mee terug. Maar het is natuurlijk wel fijn ergens. Ja, ik weet niet hoe fijn wel het goede woord is. Maar dat de bedenken van al deze narigheid er niet meer is. Ja, straks na drie uur hoort u meer, want dan kijken we naar de Nederlanders... die vermoord werden door Al-Qaeda-gerelateerd geweld. Wij nemen afscheid van onze talkshow. Gasten, dat is André Rauwvoet, vertrekkend letterlijk en figuurlijk partijleider van de ChristenUnie. Tinka Veldhuis, onderzoeker van instituut Klingendaal. En Hans-Jaap Melissen, die ons in de rubriek Wereldweek bijpraat over de situatie in Libië. En als zijn neus en het hoofdwit weer goed doen, ons binnenkort weer gaat bijpraten vanuit Libië. Straks nieuws ter en verkeer en daarna komen we bij u terug.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 Beleef met het Aegidius Quartet na 400 jaar stilte de Leidse Koorboeken. Met dit jaar als thema de lofzang van Maria, het Magnificat. Met concerten in mei, een nieuwe CD, DVD en een spannend boek. Laat u inspireren op leidsekoorboeken.nl.